otra chica que estaba mejor, bailamos, tres perengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos, she look good, so of we'll course light on my girl from the hood, ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la ya. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dik Hart met het NOS journaal. Minister Plasterk wil fraude met beurzen voor uitwonende studenten harder aanpakken. Het komt nu geregeld voor dat studenten eigenlijk bij hun ouders wonen... maar een ander adres opgeven om een hogere beurs op te strijken. Scheelt hen een kleine 2000 euro per jaar. Volgens PvdA-Kamerlid Spekman kost dat de staat zo'n 80 miljoen euro per jaar. Plasterk wil studenten die frauderen boetes opleggen. EU-commissaris Kroes heeft een boete van 1,1 miljard euro opgelegd aan twee grote energiebedrijven. Het Duitse EON en het Franse energiebedrijf GDF Suez moeten elk 553 miljoen euro betalen. Ze hebben in 1975 illegale afspraken gemaakt over marktverdeling. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een kartelboete oplegt aan energiebedrijven. Oud-staatssecretaris Robin Linschoten wordt bestuurslid bij de DSB-bank. De VVD was tot, kort, tot voor kort lid van de raad van commissaris van de bank van Dirk Scheringa. In mei stapte de vvd er Frank de Graver al na twee maanden op bij DSB. en zou niet goed overweg kunnen met Scheringa. Vorige week hield directeur Sparen en belegger René Freiters het bij DSB voor gezien. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen de vrijspraak van Café de Kachel... Vorige week bepaalde het gerechtshof dat het Groningse Café niet schuldig is aan overtreding van het rokverbod. De OM wil dat de Hoge Raad beoordeelt of het Hof de wetgeving juist heeft geïnterpreteerd. Ook in de vrijspraak van het Bredaanse rookcafé Victoria is het OM in Cassatie gegaan. Eén op de tien sterfgevallen in Europa heeft te maken met alcoholgebruik. In het medisch tijdschrift De Lancet pleiten onderzoekers voor een verbod op alcoholreclame en het beperken van alcoholverkoop. Verder willen ze dat een belastingtarief op drank gelijk loopt met het percentage alcohol. Geneva zou dan meer worden belast dan bier of wijn. Ze steunen verder initiatieven om de minimumleeftijd om drank te kopen te verhogen naar 18 jaar. Het weer af en toe zonder ook enkele regen of onweersbuien. Het wordt een graad of 19 en ook de komende dagen buien en vrij koel. Cool. Dit was het... In Circus Zandvoort ben jij de artiest...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 Nobody's in and nobody's home van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Yeah. Yeah. Yeah. Hier ben ik geboren en laufe door de straat. Ken die gezichten jedes huis en jeden laden. Ik muss maar weg. Ik ken jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ik warte op ne schicke Frau met schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. En die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ik hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt.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 Die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell auf mijn Haus am See. Orangen, Baum, Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch die. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommt vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab Zaue Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Krickets auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Dies is der lange, hete zomer van ZFM. ZFM sendt vor von 106.9 FM. ZFM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 No.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 No one wants your opinion